Het geheim van de prins Diep in een bos stond een klein huisje. Daar woonde een smid met zijn drie mooie dochters. De oudste dochter had donker haar en heette Anita. De tweede dochter was blond en haar naam was Marion. De jongste dochter heette Astrid. Ze had glanzend bruin haar en ogen zo blauw als korenbloemen. Anita en Marion plaagden hun zusje vaak, omdat ze zo vergeetachtig was. Op een dag ging de smid met Anita en Marion naar de markt. Het eten staat in de oven, zei hij. Laat het niet aanbranden, Astrid. Vijf minuten later was Astrid al vergeten wat haar vader had gezegd. Ik geloof dat hij zei dat ik wol moest spinnen, dacht Astrid. Tegen de tijd dat haar vader en haar zusjes thuis kwamen, had Astrid tien strenge wol gesponnen. Maar het eten was aangebrand. Je bent het vergeetachtigste meisje dat ik ken, zei haar vader. Een paar dagen later reed er een prins door het bos. Toen hij het kleine huisje zag staan, steeg hij van zijn paard. Hij klopte op de deur. Anita deed de deur open. De prins keek haar vol bewondering aan. Mag ik hier misschien even uitrusten? vroeg de prins. Maar natuurlijk prins, zei Anita. De prins had nog nooit zo'n mooi meisje gezien. Tot hij achter haar Marion en Astrid zag staan. Ze zijn alle drie even mooi, dacht hij. Ik zou best met één van die meisjes willen trouwen, maar hoe moet ik dat nu aanpakken? Toen kreeg de prins een idee. Ik zou willen trouwen met een meisje dat een geheim kan bewaren, zei hij. De drie zusjes kregen een kleur en keken een andere kant uit. Ze wilden alle drie van met de prins trouwen. Kun jij een geheim bewaren? vroeg de prins aan Anita. Ik denk het wel, antwoordde Anita opgewonden. De prins fluisterde iets in haar oor. Echt waar, zei Anita en giegelde. Ik kom over zeven dagen terug, zei de prins. En als je mijn geheim bewaard hebt, zal ik met je trouwen. Toen reed de prins weg. Marion en Astrid vroegen hun zusje wat de prins in haar oor had gefluisterd. Nee, ik vertel het niet, zei Anita. Het is een geheim. De dagen gingen voorbij. Anita vond het steeds moeilijker om haar mond te houden. Op de zesde dag ging ze water halen bij de waterput. Ze kon het geheim niet langer voor zich houden. Ze leunde over de rand van de put en zei hardop wat de prins in haar oor had gefluisterd. Die put verstaat het toch niet, dacht ze. De volgende dag kwam de prins. Heb je mijn geheim bewaard, Anita? vroeg hij. Natuurlijk, zei Anita. En haar zusjes zeiden tegen de prins dat Anita echt niets had willen vertellen. Dan wil ik met je... zei de prins. Maar voordat de prins trouwen kon zeggen, sprong er een kikker op de rand van de put. Wacht even, kwaakte de kikker. Ze heeft het wel tegen de waterput gezegd. Ik zat in de waterput en ik heb het zelf gehoord. Het geheim was, er zit een gat in de hiel van uw linkerkous. Dan kan ik niet met je trouwen, zei de prins tegen Anita. Kun jij een geheim bewaren? vroeg hij aan Marion. Ik denk het wel, antwoordde ze. De prins fluisterde iets in haar oor. Heus, zei Marion en ze giechelde. Als je mijn geheim een week lang kunt bewaren, zal ik met je trouwen, zei de prins. En hij galoppeerde weg. Wat heeft de prins in je oor gefluisterd? vroegen Anita en Astrid nieuwsgierig. Ik mag het jullie niet vertellen, zei Marion. Het is een geheim. De dagen gingen voorbij. Marion vond het net zo moeilijk als Anita om het geheim van de prins te bewaren de zesde dag liep ze door de boomgaard en daar zei ze hardop het geheim van de prins. Er is hier toch niemand die me kan horen, dacht ze. De volgende dag kwam de prins weer terug. Heb je mijn geheim kunnen bewaren, Marion? vroeg de prins. Natuurlijk, antwoordde Marion. Heeft ze jullie mijn geheim niet verteld? vroeg de prins aan Anita en Astrid. Nee, zij heeft ons niets verteld, zeiden de twee zusjes. Dan zal ik met je trouwen. Maar voordat de prins trouwen kon zeggen, vlogen door het open raam een zwerm bijen naar binnen. Wacht even, zoemden de bijen. Zij heeft het hardop gezegd in de boomgaard. Wij zaten in de bomen en hebben het gehoord. Het geheim was... Er zit een gat in de teen van uw rechterkoos. De prins keek Marion bedroefd aan. Dan kan ik niet met je trouwen, zei hij. De prins draaide zich om en keek Astrid aan. Kun jij wel een geheim bewaren, vroeg hij. Dat weet ik niet, zei Astrid. Maar ik wil het wel proberen. De prins... ...fluisterde iets in haar oor. Het is niet te geloven, zei Astrid en keek hem verbaasd aan. Als je mijn geheim zeven dagen kunt bewaren, zal ik met je trouwen, zei de prins. En hij reed terug naar zijn kasteel. Wat heeft de prins je verteld? Vroegen Anita en Marion en Astrid. Ik kan het jullie niet vertellen, zei Astrid. En het was waar want ze was al vergeten wat het geheim van de prins was. De dagen gingen voorbij. Astrid deed verschrikkelijk haar best, maar ze kon zich niet meer herinneren wat de prins had gezegd. Op de zevende dag kwam de prins naar het huisje. Heb je mijn geheim kunnen bewaren? vroeg hij aan Astrid. Nee, prins, zei Astrid. Ik, ik kon het aan niemand vertellen omdat ik vergeten ben wat het geheim is. De prins keek haar met grote ogen aan. Je bent het vergeten, lachte hij. Dat is nog eens een goede manier om een geheim te bewaren. Lachend pakte hij de hand van Astrid en vroeg haar, wil je met me trouwen? Ja, dat wil ik, zei Astrid. Ze nam afscheid van haar vader en zusjes en reed samen met de prins op zijn paard weg. Je bent vergeten je schort af te doen, riep haar vader haar lachend na. Niemand is ooit te weten gekomen wat de prins in het oor van Astrid had gefluisterd. En de prins en Astrid waren heel gelukkig met elkaar in zijn prachtige kasteel. Astrid had veel meisjes in dienst die voor haar wol sponnen... Eten kookte en de vloeren aanveegde. Maar één ding deed Astrid zelf: kousen stoppen. En dat deed ze vaak, want haar prins had altijd grote gaten in zijn kousen.